Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Brecht is mogelijk tientallen jaren lang onveilig gewerkt, dat meldt één vandaag Volgens de redactie zijn er daardoor tientallen oud-medewerkers... die miskramen of vruchtbaarheidsproblemen hebben gekregen. Zwangere vrouwen werkten zonder bescherming met giftige stoffen in de Lycra-fabriek. Dupont wist al in 1980 dat dit gevaarlijk was... en dat het personeel ertegen beschermd moest worden. In een reactie zegt het bedrijf dat de vrouwen nooit gezondheidsklachten hebben gemeld... De Dupont-vestiging in Dordrecht kwam vorig jaar in opspraak... omdat bij de productie van teflon een giftige stof werd gebruikt. Het federaal pakket in België weet zeker dat een van de terreurverdachten... die gisteren is opgepakt, kort voor de aanslag op het metrostation Maalbeek... contact had met de terrorist die zich opblies. Of de opgepakte Mohammed Abrini de man met het hoedje op Zaventem was... dat staat nog niet vast.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 Het gaat nog zeker twee jaar duren voordat de NS met een alternatief voor de hoge snelheidstrein Vira komt. Dat staat volgens RTL Nieuws in een conceptreactie van het kabinet op de parlementaire enquête over de Vira. Staatssecretaris Dijksma wil daar niets over zeggen. Het weer, langzaamaan meer bewolking, vanavond kan er in het zuidwesten wat regen vallen, verder blijft het bijna overal droog. Morgen in het oosten eerst wat regen, later meer zon bij 12 tot 15 graden.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 And oh. de, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. je Vorige week was dat op uh, nummer 3 G-Easy met Bebe Rexa. Met uh, Mima, Me, zelf en hij op 2 Mike Pasner met daartoe Capeule in de beat En DNC stond op nummer 1. Dit is het nummer 40 voor deze week: Jamie Lawson. Met Wasn't Expecting That. It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that.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 een paar weken geleden nog op nummer 1 te vinden. En zo staat hij deze week op nummer 40, de hekkensluiter. Jamie Lawson, wasn't expecting that. Ondertussen alweer 27 weken in de... The Euro Breakdown. En wij gaan door met de nummer 39. Ik niet tippen aan jouw ritme en stijl.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 zonder besluit, jij mag nemen zonder te vragen. Wordt veroverd zonder te jagen. Jij maakt ruzie zonder verwijten. Overtuigd zonder te pleiten. Het is muziek in mijn oor, ik bekend...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 gehaald. Vorige week nog op 30 en deze week dus op 39. En dat allemaal in zes weken tijd. En dan heb ik het over onze zuidenburen. Klusso met Droom Scenario. 38 vinden we dan Armin van Buren. 37, Jess Lynn. Maar wij gaan door naar de nummer 36. En de nummer 36 is de eerste nieuwe binnenkomer van vandaag, van deze week.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 Nou, in 2014 staat ze met Yellowclaw op uh, shotgun voor de tweede keer in de top 40. En in 2016 brengt ze dan een track helemaal van dezelfde uit. En die track die heet All Night Long. The Euro Breakdown. En die is dus nieuw binnengekomen deze week op uh, 36 Rochelle met All Night Long. Love me like no one else get your is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 Tim zit klaar. <laughs> ja, wacht uh, even, Tim. Naar nou, het volgende nummer ben je aan de buurt. Uh, dan heb ik het over... De, de, de, de, nou ja, nou ben ik hem kwijt. Waar ik het over? Oh ja, over de Chainsmokers. Een nieuw binnenkomen.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 Dit is Chainsmokers, samen met Daya, dus met de Don't Let Me Down. hier binnengekomen op 31 hier op CFM's voor tijdens de Euro Breakdown. Na dit plaatje gaan we naar Tim Koelmans over de Formule 1 update. En daarna zal zonder zijn lijstje doen. Mokers doen het goed op het moment twee keer in de lijst... waarvan deze deze week nieuw binnengekomen is... met uh, Don't Let Me Down op uh, 31. Hey, het is uh, half vier uh, tijd VFM, voor... FM Race Radio, Pit Report. Nou ja, Pit, Pit, Pit. Hij zit niet helemaal in de pits... maar hij zit wel uh, ergens uh, bij auto's. En dan heb ik het over uh, Tim Koemans. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Ja? We zitten, we... Inderdaad, uh, we zitten inderdaad bij Autos in de buurt. Hier. Ja, waar zit je nu dan? Ik ben in Amsterdam aan het werk voor uh, Tesla Motors. Piep! Ja? <laughs> Kun ik nou ook meteen een factuurtje daar sturen? <laughs> ja, ga je doen. <laughs> nee, je werkt gezellig bij Tesla inderdaad uh, in Amsterdam. Ja. Hey, uh, afgelopen weekend is er weer een uh, race geweest. Ja, dat klopt. De Grand Prix van uh, Bahrein van afgelopen weekend...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 Uh, zat op een drie-stop-strategie. Uh, tegenwoordig zie je toch dat de twee-stop-strategie wel het meest uh, voor de hand licht is. Uh, en dat zagen we ook wat massa verloren aan het eind van de wedstrijd. Nog heel veel tijd. Uh, werd uiteindelijk daarmee uh, ook nog achtste, vlak voor teammaat Bottas. die in de eerste bocht um, Lewis Hamilton torpedeerde. Uh, daarmee een drive-through penalty kreeg.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 De Grand brief van China wordt weer vroeg voor Europese tijd verleden. Um, sterker nog, alle drie de vrije trainingen. Nee, twee van de drie vrije trainingen zijn geweest. Dus ik aan de beurt kom volgende week. Um, volgende week zaterdag overigens, 16 april om 9 uur Nederlandse tijd, de start van de kwalificatie. En op zondag 17 april om 8 uur Nederlandse tijd, start van de wedstrijd. 8 uur s ochtends dan, dan, dan neem ik aan. In de ochtend, kopje koffie, croissantje, lekker van kijken. Ja, nou, op zich best wel schappelijke tijd, 8 uur.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 Die, die komen nog altijd in de uh, samenvattingjes terug, dus uh, we gaan het zien. Nou top Tim, dank je wel tot uh, zover. Jullie ook bedankt. Graag gedaan en ik spreek je volgende week weer. Tot volgende week. Doei doei. Hoi hoi. hit my world, did history shine stars, our oh, love is the only way, don't get lost cause I'm waiting, summer feelings are waiting meet one more time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 Maar uh, nou mag je 40 tot en met de 30 gaan doen. Op nummer 40 vinden we Jamie Lawson met What's Expecting Dead. En op <coughs> nummer 39 Kloesom met drum scenario. Op nummer 38 vinden we... Volgens mij is dit de oude lijst, man. Op 38 vinden we Armin van Buren. Oh ja. Met, uh, niet nee. van Buringen, nee, Armin <coughs> van Buren. Met Kensington met Heading of High. En, en op nummer 37... Jess Klint met Take Me Home.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 bezig met nieuwe samenwerkingen. Hij heeft een hele stapel met platen klaar liggen. En een van was deze dus, samen met Faiz. Een dorpsgenoot van hem uit Spijk Nissen, Die hij na jaren weer tegen is gekomen. En die Faiz die heeft ongeveer 20 mailtjes per dag gestuurd naar Evojek. En dan is deze prachtige samenwerking dus uitgekomen. Pas 17 miljoen keer bekeken op YouTube deze single fight Samen met Evo Jack, met Hey op 29 deze week, dus in de Euro Breakdown, de top 40 van Europa hier op Zee in Zandvoort. De nummer 28 uh, slaan we even voor het gemak over. Dat was uh, Rehab samen met Ciara, met uh, Gerda. En wij gaan de nummer 27 draaien. Een uh, plaat die uh, vijf plaatsen gedaald is, nou, van 22 naar 27. En dan heb ik het over Alan Wolken. Met het prachtige Feder, 9 weken in de lijst, en 22 was ook de hoogste notering. Ik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 Zittenblijvers van deze week staat op uh, nummer 23. En dan heb ik het over deze dame, Murries met Sex. Ze staat uh, 12 weken lang in de lijst en uh, heeft uh, ooit een uh, vijfde positie behaald. Met deze swingende zomerse plaat. En sowieso uh, ben ik wel blij, want de zomer zitten echt weer aan te komen. Als dus ik zou naar buiten kijken, ook een zonnetje schijnt nog steeds uh, de hele dag.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 We hey.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 Shape, but I wanna see the stars